met het NOS journaal. In de Duitse stad Hamburg is een opvanglocatie voor vluchtelingen afgebrand. Waarschijnlijk is de brand aangestoken. De brand brak gisteravond laat uit en verwoestte 14 wooncontainers. De asielzoekers die hier woonden konden zich op tijd uit de voeten maken. Niemand raakte gewond. Er is iemand opgepakt, een jonge Egyptenaar. Over zijn motieven is nog niets bekend. De politie sluit niet uit dat er meerdere daders zijn. Gisteravond ging in Zweden een gepland asielzoekerscentrum in Vlammen op. Ook daar gaat de politie uit van brandstichting. Het passagiersschip dat gisteravond zonk in de Zwarte Zee was te zwaar beladen. Op het schip zaten 36 mensen, terwijl er maar 15 aan boord hadden mogen zijn. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Oekraïnse autoriteiten. Het onderzoek gebeurde voor de kust van Odessa. Toen het schip in slecht weer zonk kwamen zeker 12 mensen om het leven... Maar er zijn ook berichten over 16 doden. Op de snelweg A67 is gisteravond een vrouw doodgereden. Ze had een fiets bij zich. Of ze over de snelweg fietste, is onduidelijk. De vrouw werd ter hoogte van Asten geraakt door een vrachtwagen. Over haar identiteit is nog niets bekendgemaakt. Daphne Schippers is voor de tweede keer op rij uitgeroepen... tot Europees atleten van het jaar. Ze kreeg de prijs tijdens een gala van de Europese Atletiek Federatie...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 They're standing still.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 do do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 Cause you make me feel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 and hey. You got to give it